Zorgverzekeraar DSW zegt zeker 100 dossiers te hebben liggen... met deze vorm van fraude. DSW is een van de kleinere zorgverzekeraars van Nederland. DSW zegt dat er artsen zijn die tegen betaling hun code laten misbruiken... maar ook dat er gebruik gemaakt wordt van codes van artsen... die zijn gepensioneerd of overleden.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 De Italiaanse documentaire Sacro Gra heeft op het filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw gewonnen. De film gaat over het dagelijks leven langs de rondweg van Rome. Het is voor het eerst in het 70-jarig bestaan van het festival dat documentaires konden meedingen naar de hoofdprijs. De film is geregisseerd door de Italiaan Gianfranco Rossi. Dan het weer vanavond en vannacht bewolkt gaat regenen, het koelt af tot 14 graden. Morgen overdag blijft het regen in het noordoosten en oosten van het land...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 En er is langs de lijn dat uh, de komende twee uur... voor een groot deel in de teken zal staan van het IOC-congres... en natuurlijk uh, de US Open, daar kom ik zo op terug. Maar ook het handbal volgen we. Aalsmeer-Volendam, uh, Richard van der Maden. Ja, het seizoen is pas net begonnen en Volendam, de landskampioen... zal ongetwijfeld de playoffs gaan halen. Maar toch, ze staan achter met 12-8 tegen uh, Aalsmeer... in de Bloemhof, in Aalsmeer dus. En dat is toch wel een... Uh, ja, een, een signaal dat het er nog niet helemaal goed zit bij, uh, bij Volendam. Mark Smets, de coach, is begonnen met een aantal jonge spelers. En heeft nu de ervaren krachten van stal gehaald. Tom Schilder, Rijgersberg, Duin, Snijders. Ze staan er allemaal in, maar met nog ruim 3,5 minuten op de klok staat Volendam dus achter met een marsje van vier tegen Alsmeer. En ik zei al de komende twee uur heel veel IOC, want uh, om tien voor half elf wordt bekend uh, wie de Olympische Spelen van 2020 mag gaan organiseren. Drie kandidaten, Madrid, Istanbul en uh, Tokio. Maar ik begrijp dat er uh, nieuws is met betrekking tot uh, de stemming. Kees Edemaas. die is erbij bij dat IOC-congres. Uh, met name over ja. de eerste stemming zou er nieuws zijn, Kees. Wat is het nieuws? Het nieuws is dat het is geworden Istanbul met 49 stemmen, net één meer dan de noodzakelijke meerderheid. Dus het is veel eerder bekendgemaakt dan aanvankelijk werd aangekondigd. In de eerste ronde viel Tokio af, toen er, uh, uh, moest er opnieuw gestemd worden voor Istanbul en Madrid. En het is Istanbul geworden met 49 stemmen. Hey, Tja, wij waren in de veronderstelling dat over een uur en uh, een kwartier ongeveer uh, live uh, via heel veel ceremonieel uh, bekend zou worden gemaakt welke stad het geworden is. Maar ik begrijp nu dus van jou dat het al Istanbul geworden is. En die, die veronderstelling waren wij ook. Maar Jacques Rogge die heeft de uitslag, uh, uh, die heeft die uitslag net uh, bekendgemaakt. Uh, het is hier uh, uh, vooral bij de Turkse delegatie en de Turkse journalisten uh, ja, enorm feest en, uh, en gejuich. No. iedereen staat om de om de Turken heen en uh, ja dit is uh, zoals waarschijnlijk uh, de voorzitter en en Erdogan premier Erdogan die hier was uh, al al heeft aangekondigd ja een, een historisch besluit om uh, om de spelen uh, aan Istanbul te geven. Ja, opmerkelijk. Uh, we, we gaan uh, zo direct actie ondernemen om te horen natuurlijk hoe er uh, in Istanbul is uh, gereageerd. Of uh, de straten daar vol lopen met feestvierende mensen. Uh, ze zijn daar bij jou in ieder geval uh, blij. Toch even opmerkelijk over het moment van bekendmaken. Want uh, zo'n grote organisatie die alles altijd binnen de lijnen uh, wil houden. En altijd wil dat het gaat zoals zij willen. Uh, en dan een uur uh, ruim een uur eerder bekendmaken dan de bedoeling was. dat het is geworden. Hoe is dat mogelijk? Heb je enig idee? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Er was al geklungel met de eerste stemronde, omdat er één meneer riep dat hij niet gestemd uh, had of uh, niet gestemd uh, niet kon stemmen, omdat de machine het niet deed. Dat werd Later werd dat hersteld, een paar minuten later. En uh, ja, er kwam een volgende ronde, dat duurde een paar minuten. En uh, ja, Jacques Rogge maakte het gewoon uh, zo goed. Plot, klopt bekend. Ja. Uh, voor iedereen een verrassing. Ja, Nou ja, goed. Uh, ze zullen heel blij zijn in, uh, in Istanbul. Uh, uh, dankjewel uh, voor nu. Wij gaan uh, natuurlijk kijken of we reacties her en der uh, vandaan uh, kunnen halen. Om uh, te kijken hoe, uh, hoe er is gereageerd op deze plotselinge bekendmaking... dat uh, Istanbul dus de Olympische Spelen van uh, 2020 mag gaan organiseren. Zo horen wij juist van uh, correspondent Kees Helemaas. En uh, talking in your sleep. De US Open. Uh, ja, Djokovic tegen uh, Vavrika. Marcella, uh, ja, wordt het een beetje een anticlimax of wordt het een enorme climax? Wat wordt het? Nou, een enorme climax moet het nog worden. Want het is een gekke wedstrijd, hoor. Twee sets tegen één voor Vavrika, de verrassende halve finalist hier in New York. Maar nu weer in de vierde set, 4-1, een breekvoorsprong voor Novak Djokovic ja een raar moment ook van Vavrinka die zelfs een point penalty tegenkreeg, er werd hem dus een punt ontnomen omdat hij zich zo opwond, zo gefrustreerd raakte, ze rek het brak, toen nog eens een keer brak en uh, ja zelfs twee waarschuwingen op één punt uh, binnenhaalde, dus uh, dat is ook uh, iets wat ik nooit eerder heb gezien. Maar goed, Vavrinka daar nu weer helemaal uit, Djokovic. Uh, ja, op de rit in die vierde set. Uh, kijk naar een uh, gamewissel. Van Vrinker is maar even van de baan gegaan. Lijkt me verstandig. Misschien even toch een uh, toiletpauze. Even een ander shirt aan. Toch even om tot zichzelf te komen. Want een paar slechte games. Ja, de wedstrijd is, je zou zeggen, spannend. Maar toch ook weer niet. Het niveau. Uh, ja, bij vlagen heel erg mooi. Prachtige rallies En dan zakt het weer weg. Dus ja, het kan nog alle kanten op. Maar de kant van de vijfde set komt wel steeds dichterbij. Gaan we even terug naar Kees Ellenbaas in Buenos Aires. Uh, die enorme commotie uh, van het uh, toch iets eerder bekendmaken van uh, welke stad in 2020 de Spelen uh, mag organiseren. Er waren dus enorme verhalen en wat commotie dat uh, Istanbul de, de, de, de, de, de Spelen zou krijgen voor 2020. Ik begrijp dat daar een kleine nuance in aangebracht moet worden inmiddels. Er is, er is een kleine nuance in aangebracht worden. De Turken waren dolgelukkig de juiste, iedereen aan alles wat Turks was. Maar zij hadden met 49 stemmen tegen 48 Madrid er net uitgegooid. Dat is wat er gebeurde. Dus dat betekent dat het inderdaad nog een volgende ronde is. En die gaat er tussen Istanbul en Tokio. Oké, okay, dus even, even voor de helderheid voor de mensen die op straat in Istanbul lopen. Gaan we weer naar binnen. Want er is nog geen duidelijkheid. Het gaat eigenlijk nu tussen Istanbul en Tokio. Dat is eigenlijk wat je zegt. De daar yes. komt het, daar komt het precies op neer. En de, de, de Turkse vreugde was uh, ietsje te vroeg. Uh, iedereen, er was totale verwarring hier hoor, moet ik je uh, eerlijk zeggen. Ook bij alle delegaties, uh, bij, bij alle media, uh, het is niet in overleg met de voorzitter, had iedereen duidelijk gemaakt, nee, we zijn er nog niet. Nou. De beslissing eronder gaat tussen Istanbul en Tokio. Goed. Uh, dus zullen we het er dan op houden dat het gewoon om tien van half toch <laughs> bekend gemaakt bekendgemaakt worden en dan definitief? Laten we het daar maar op houden. En nou, als het dan toch Istanbul wordt, dan kunnen wij zeggen... nou, dat hadden wij om negen uur al gezegd. <laughs> dat hadden we precies, ja. Dat wisten we al. Ja, goed. Maar goed, wij kunnen erop lachen. In Spanje kunnen ze er niet op lachen, denk ik. Uh, Jessica van Springen. Uh, waar zit je in Madrid, hè, Jessica? Goedenavond. Ja, dat klopt. Ja, ik sta midden op het Alcalá. Uh, hier midden in de stad was uh, alles afgezet vanmiddag. Het was echt een groot feest, zoals de Spanjaarden dat kunnen doen. Als ze een EK binnenhalen of een WK. Maar dit is echt uh, allemaal trieste gezichtjes. De lichten zijn uit, het podium is al donker. Het was gelijk afgelopen. Mm. Maar hadden ze dan echt goede hoop, ook gezien uh, de, de, de, de, de financiële situatie in Spanje... Uh, dat, dat het allemaal goed zou komen? Dat zal toch wel een rol gespeeld hebben, denk je niet? Ja, maar er waren toch heel veel mensen die de afgelopen dagen ook zeiden... ...van zou het niet juist toch ook een impuls kunnen geven? Hè? Niet alleen natuurlijk uh, op dat moment van die Spelen, maar ernaartoe um, werk creëren. Er, er moet toch nog een deel ook gebouwd worden. Ja, De mensen die uh, uh, tegen zijn, die zeiden ja, maar er is al zoveel uh, gebouwd. Want dat zijn Madrid, hè? we hebben 80% van de infrastructuur al staan... Uh, dus ja, hoeveel werk creëer je dan? Wat, wat komt er dan aan banen los? Dus de tegenstanders zeiden juist van nou, dit moeten we niet doen, dit kost geld. En de voorstanders zeiden ja, maar dit kan een impuls geven, ook aan het imago van Spanje, wat er nu toch wat slecht voor staat. Ja. Nou goed, hoeveel miljoenen zijn er nu weer weggegooid in Spanje? ja hoeveel miljoenen dit precies gekost heeft uh, dat weet ik niet maar het is wel uh, zo dat ze het nu al drie keer hebben geprobeerd en zelfs nog één keer eerder dus in totaal zelfs vier keer ja uh, of ze dit nu nog een keer gaan doen dat is onduidelijk uh, in ieder geval staat iedereen hier nu die ik hier aanspreek wel nog steeds uh, iets van overtuigd dat ze het nog gewoon nog een keer gaan proberen ja, nou goed we wachten af Dankjewel uh, Jessica uh, voor nu. Goed. Dus uh, later uh, deze uitzending voorzelfsprekend uh, veel meer over uh, het IOC congres. En dan, uh, zoals beloofd, rond tien voor half elf de definitieve beslissing wie uh, de speler van 2020 gaat krijgen. Uh, Istanbul of uh, Tokio. Morgen begint de hockeycompetitie in de hoofdklasse. Zowel voor de mannen als voor de vrouwen. In de studio is oud-international Jacques, Jacques Brinkman. Jacques, goedenavond. Helemaal klaar voor het nieuwe seizoen? Helemaal klaar. Helemaal klaar. Zometeen gaan we uitgebreid met je doorpraten. Eerst even een reportage van collega Tim Steens... die op bezoek ging bij de mannen van de landskampioen Rotterdam. Het is vrijdagavond en op het kunstgrasveld van Rotterdam werkt de selectie van coach Reinhold Wolf de laatste training af... voordat aanstaande zondag ook voor hun de competitie gaat beginnen. En uitgerekend de tegenstander van Rotterdam is Oranje-Zwart. Afgelopen seizoen speelde Rotterdam de finale van de play-off tegen Oranje-Zwart. En na drie wedstrijden was Rotterdam de sterkste en werd dus landskampioen. Renat Wolf is ook dit seizoen coach van Rotterdam. En dan hem maar eens even vragen hoe zijn ploeg ervoor staat... en hoe hij eigenlijk aankijkt tegen die wedstrijd aanstaande zondag tegen Oranje-Zwart. Ja, dit is natuurlijk een schitterende opening van het seizoen. Maar, maar erg eh, vind het jammer dat hij nu gespeeld wordt... omdat beide ploegen natuurlijk laat compleet zijn. Eh, en eigenlijk de, de finale die hoor je ook wat later in het seizoen te spelen. Maar het, het is prima om zo te beginnen. Als je even naar jouw team kijkt dit seizoen... het is veel veranderd met het afgelopen seizoen, denk ik. Er zijn wat mensen weggegaan, er zijn er wat bijgekomen. Wat zijn er voornaamste transfers geweest? Nou ja, we, we raken Noos en onze drie Nieuw-Zeelanders kwijt... en, en, en de schatbewaarder Willem Hersberger. En, en daar krijgen we hele getalenteerde, maar minder ervaren jongens voor terug. Uh, Jeffrey Thijs is een goede Belg, dat is misschien de enige uitzondering daarop. Mm -hmm. Maar uh, Floris Benschop, uh, Govert Soeters, Frans Hagemans en uh, Steven Finans uiteraard... Die, dat, dat zijn zeer getalenteerde jongens, maar, maar wel, wel jong. Die Nieuw-Zeelanders, dat is een apart verhaal. Waar, waarom uh, spelen die dit zo niet? Is dat met het uh, oog op het WK? Nee, de, wij, wij kregen niet de garantie dat de jongens in de maand april eh, inzetbaar waren voor ons. En dat boek hebben we twee jaar geleden gelezen. En daar hebben we echt tegen elkaar gezegd dat we dat nooit meer willen. Nooit meer willen meemaken. Dat ze in de belangrijkste fase van het seizoen niet aanwezig zouden zijn. Daar, daar zijn we heel lang over bezig geweest, maar we, we hebben die garantie niet gekregen. En eh, dat als hoofd, hoofdreden heeft ons genoemd de contracten in overleg te beëindigen. Als we even naar dit seizoen kijken, want het wordt een raar seizoen. Hè? Voor de winterstop heel veel wedstrijden, na de winterstop heel snel beginnen ja. met het overtuig WK. Heb je daar al een beetje zicht op hoe je dat gaat doen? Nou ja, we hebben nu geen keuze. Het draait met de EL ertussen. We hebben vanaf nu 11 12 weken en dan heb je 16, 15, 16 wedstrijden gespeeld. Mm. Uh, inclusief EAL. Ja, we moeten na de winst met z'n allen mazzelen hebben dat het niet te veel sneeuw en, uh, en ijs ligt. Anders komen we echt mensen al in de knel. Maar het, het is raar. In, in maart is de competitie klaar. En, en tweede weekend, uh, april, is, is ook de landskampioen bekend. Dus, uh, kort op, het zit kort op elkaar. Heb je er zin in zondag? Ja, ik heb vreselijk veel zin. De, de, de, het is ook gewoon een mooie wedstrijd om weer te beginnen. En, en, en zeker na drie maanden uh, daar terug te komen is niet vervelend nu. Ja. En Jeroen Hertsberger is ook dit seizoen weer de aanvoerder van Rotterdam International. Twee weken geleden nog teleurstellend derde op het EK in Boom. En heeft Jeroen eigenlijk nog wel zin om te hockeyen na die hele zomer? Trainen en spelen met het nlz elftal? Uh, ja, ik heb er wel zin in. Uh, ja, uh, gezonde... Uh, Topsportgevoel, uh, denk ik. Natuurlijk, uh, uh, korte break gehad, maar uh, ja. Ja, ik heb wel zin in. En dan uh, Oranje Zwart Rotterdam, ja, voor ons best wel een belangrijke wedstrijd. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb wel zin in. Jullie zijn landskampioen. Uh, zijn de ambities dit jaar weer om landskampioen te worden? Uh, ja, ik denk het wel. Uh, wij zijn natuurlijk vorig jaar, uh, of tenminste dan niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor hebben we de finale gehad. En uh, toen hadden we het gevoel dat we hem konden pakken. En uh, afgelopen seizoen hadden we dat helemaal. En toen is het uh, ook gelukt. Wat natuurlijk fantastisch is voor, uh, voor de club en uh, voor dit team. En uh, maar ja, er zijn ook weer gewoon een paar nieuwe jongens bij. En uh, ja, we zijn een ambitieuze club. En uh, we zijn geen one day fly. En uh, wij willen laten zien dat we dat we zo'n kusje kunnen herhalen. Dus uh, nee, het is misschien nog wel een grotere drang dan vorig jaar. Hoe was jullie voorbereiding? Want de internationals waren natuurlijk weg op de EK. Uh, jullie hadden we blessures. Ja, we hebben donderdag één wedstrijd gespeeld. En uh, zaterdag en zondag. En afgelopen donderdag weer. Dus dat zijn vier wedstrijden. En uh, nou ja, we hebben er niet één verloren. Dus uh, dat is wel uh, positief. Mm. En uh, ja, kijk, we zijn een korte periode bij elkaar. Maar we hebben wel een bepaalde uh, taal ontwikkeld hier bij Rotterdam. Mm. En die is voor een groot deel gewoon duidelijk, omdat die gewoon al jaren meelopen. Dus het is gewoon een kwestie van de nieuwe jongens inpassen in het systeem. wat uh, voor ons de afgelopen jaren goed heeft gewerkt. En uh, er zitten wat nuances tussen thuis spelen en uitspelen. Maar uh, ja, als je gewoon een goed fundament hebt. dan mm. uh, kunnen mensen ook makkelijker in je toepassen. En in de ploeg van Reinhard Wolf ook een paar nieuwe gezichten. Zo is Sevi van As gekomen van HGC samen met Floris Benschop. En is ook een Belg neergestreken in Rotterdam. Jeffrey Thijs. Hij was niet op het EK in Boom, maar wel op de Olympische Spelen in Londen. En eens dus even aan Thijs vragen hoe hij hier zo terechtgekomen is bij Rotterdam. Ja, uh, het is eigenlijk een, een, uh, ja, een simpel iets. Ik heb uh, tien jaar in het eerste elftal van Dragon in België gespeeld. Het was mm -hmm. een fantastische periode waarin we uh, op het begin Downs hebben bekend, maar de laatste jaren heel veel succes, successen. Mm -hmm. En ook met het Belgische Nationaal Team ging het goed. Ik had uh, persoonlijk de drang om, uh, om mezelf op bepaalde gebieden te ontwikkelen, zowel maatschappelijk als sportief. Mm -hmm. En uh, voor mij was Rotterdam, ja, toen ze belde, was de keuze snel gemaakt. Een uh, heel mooie club. En ik heb het gevoel dat, uh, dat het uh, op het juiste moment kwam voor mij mm -hmm. persoonlijk en voor de club ook. Dus uh, het was snel geregeld. Ze hebben jou benaderd. Ja, ja, klopt. klopt. Ik, uh, ik denk uh, dat het belangrijk is dat een club de speler wil. En als een speler het dan ook wil, is het fantastisch. Maar dat is toch wel de eerste vereiste natuurlijk dat de, de club uh, een speler graag wil. Ja. Hoe ben je opgevangen in Rotterdam? Ik moet eerlijk zeggen, een heel warme club. Mm -hmm. um, het, voor mij is het, uh, Rotterdam een enorm grote club, lijkt het. Mm -hmm. uh, van de buitenkant, maar van de binnenkant heel veel warme mensen. Het bestuur heeft me heel goed ontvangen. Uh, de coach is heel goed uh, opgevangen, veel vertrouwen gegeven. Zoals het natuurlijk niet gemakkelijk was voor een af te vallen bij een EK. Mm -hmm. En alle jongens, ik moet eerlijk zeggen, uh, heerlijke Nederlandse gasten met wie ik... Uh, graag uh, zowel op het veld als naast het veld uh, gewoon uh, lekker over hockey, luisteren en ook over andere dingen, dus uh, super super ontvangen en ik hoop uh, dit jaar ook voor de prijzen gewoon mee te spelen met Rotterdam Dan, dan wordt even iets heb nog hechter woon je ook hier, of niet? Ja, ik woon ook hier okay. ja, in Rotterdam, uh, sinds kort uh, ik zondag mijn eerste nacht te slapen ik hoop dat het uh, meteen een goede nacht is na nou, overwinning op ons. Et. Ja, dat hoor je duidelijk. Dat is het hokje uit de Nederlandse competitie. Ja, Reinhard Wolf was dat. Uh, ja, we worden vreemd seizoen natuurlijk. Jacques Brinkman nog steeds hier. Uh, uh, uh, weer wat buitenlanders erbij. Daar uh, gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar wat er in doorklinkt, is dat het WK eigenlijk veel belangrijker is dan de competitie. Het is natuurlijk ook zo, maar we passen het wel enorm aan, vind je niet? Ja, we passen het behoorlijk aan. Kijk, de op in eigen land. In mei 2014 is natuurlijk het top hoogtepunt. Ze hebben dat nog in 98 meegemaakt. Nou, dat is fantastisch. Dus het is ook best terecht dat uh, de competitie een beetje ondergeschoven kindje ja. wordt dit seizoen. Ik denk ook dat de huidige competitie opzet. Uh, zolang ze tijd ook wel gehad heb, heeft. Het is toch meer korte competities zoals bijvoorbeeld... de Hockey India League. Ik denk dat we daar meer naartoe moeten. Dus wat dat betreft is het helemaal niet zo erg. Maar het gaat en draait enorm om de WK. Niels Elftal uh, blijft ook trainen... gewoon het hele jaar door, elke maandag en dinsdag. Dus uh, clubs hebben de internationals... vaak ook helemaal niet uh, uh, om, de, om mee te trainen. Alleen de, uh, donderdag en vrijdag. Dus die zijn veel al het hele jaar door... met, uh, met Niels Elftal bezig. En dan heb je ook nog Jong Oranje. Ja, New die Delhi. New Delhi, die yeah. hebben de WK daar. Dus ook de Jong Oranje-spelers zijn... Uh, ja, ook druk bezig met hun voorbereiding op de wereldkampioenschap. Ja. Waar gaat jouw voorkeur naar uiteindelijk? Ga je, ga je ergens heen? Ga je, ja, behalve 2K in Nederland, lijkt me duidelijk. Maar... Ja, nee, ja, goed, uh, ik heb mijn ticketjes geboekt naar uh, Delhi... als uh, hockeyliefhebber en uh, vader van Hockey in de Zoon. Hij moet wel heel blijven en goed blijven hockeyen de komende uh, periode bij bekampen. Maar hij zit de jonge Cherry en uh, als het goed is, uh, gaat hij mee. Dus uh, tussen 5 en 16 december uh, zit ik uh, in, uh, in India. Ja, is dat niet moeilijk dan om als hockeyvader dan niet de coach te gaan spelen... of uh, misschien af en toe wat tips te geven? Hoe gaat dat? Ja, nee, dat is best lastig. Even uh, eventjes weer even de mond houden. Maar uh, gewoon gezellig en leuk ben ik dan echt als vader... Maar natuurlijk heb je ook wel eens wat, uh, wat handige tips misschien. Maar ik ben dan echt daar uh, gewoon uh, enthousiaste supporter, Oranje Truitje aan. En uh, gewoon op een afstandje. Uh, na de winterstop, wanneer wordt het dan begonnen? Want het is een lange winterstop dan. Ja, gelukkig ja. hebben we wat klimaatverandering. Dus uh, loopt de winter wat... Uh, he, pas in april, mei kan het soms uh, koud worden. Maar in 23 februari begint de tweede helft van het seizoen alweer. Oh, alweer, is kort eigenlijk. En dan, dus juist, in maart ja. moet het allemaal klaar zijn. Ook weer met het oog op de WK. Dus het zou in theorie kunnen dat het nog helemaal in de soep loopt... dat we dan uh, sneeuw en koud weer hebben. Nou, het hopen is van niet in ieder geval. Want we hebben al redelijk wat uh, dubbele weekenden. Dus het wordt, uh, het wordt proppen. Maar mocht het dan inderdaad koud worden... dan, uh, dan, uh, ja, dan moet je nog meer dubbel spelen. Er wordt al op vrijdagavond uh, een ja. paar keer uh, gespeeld. Vier keer. Dus uh, het is te hopen dat het weer meewerkt. En dat je inderdaad gewoon in februari, maart... Uh, competitie kan spelen. Waarom is er gekozen voor vrijdagavond eigenlijk? En niet, uh, uh, noem maar wat, zaterdagmiddag of zo? Ligt het dan te dicht op elkaar? Of hoe moet ik ja, doen? je zou dan zeggen van... Uh, nee. he, je moet, uh, in, de, in, in het internationale hockey is het gewoon 24 uur... Uh, moet je rust hebben tussen twee wedstrijden. Dus het ja. zou ook prima op zaterdag uh, kunnen. Het zou mijn voorkeur ook hebben. Sowieso ook voor extra aandacht. Uh, onder andere van de media, bijvoorbeeld voor televisie. Want het is gegeven dat alleen Hockey Club Amsterdam en Rotterdam... echt voldoende verlichting hebben... om bijvoorbeeld uh, door de NOS de wedstrijden te laten uitzenden. Dus op vrijdagavond kan dat gewoonweg niet. En op zaterdag zou dat nog uh, zou dat veel beter kunnen. En dan zijn de... Clubs ook vol met jeugd, dus het lijkt me eigenlijk een heel goed plan om het wel op zaterdag te doen. Maar goed, Hockeybond heeft gekozen voor, uh, voor de vrijdagavond. Ja, dan wordt het, dan zou het dus vrijdag en zondag. Vrijdag en zondag, ja ja. ja. ja, dan zaterdag half twee en zondag half drie. Ja, waarom niet zou je dan... Ja, absoluut. Ja. Uh, ja. En, en ik weet ook dat er een aantal clubs uh, daar ook uh, wel een verzoek in hebben ingediend. Of dat niet mogelijk is, maar dat is op dit moment dus niet uh, aan de orde. De play-offs gaat ook anders worden? Ja, we hebben, normaal hadden we de afgelopen jaren in het hockey uh, drie wedstrijden, of three. En nu wordt dat gewoon een soort Champions League model, gewoon een uit- en een thuiswedstrijd. Ik denk dat dat helemaal niet zo verkeerd is, ook weer om in ieder geval weer wat tijd te winnen voor die WK. En uh, dan speel je ook gewoon ja, met Champions League regels van voetbal, dus 0-0 kan je spelen. Vroeger, Of de afgelopen jaren was het altijd zo, er moet altijd een winnaar zijn in de playoffs. Dus als het 0-0 is, krijgen we in het hockey nu uh, shootouts. Dus er hmm. moet altijd een winnaar zijn, dan een tweede en eventueel beslissingswedstrijd. Nu is het gewoon een thuis- en een uitwedstrijd en uh, ja, 0-0, 1-1, dan heb je een uitdoelpunt gescoord... dan, dan is die de, de kampioen. Dus ik vind dat niet zo gek. Het is wel alleen maar gedaan, maar het is eenmalig met het oog... weer op die uh, WK in uh, Den Haag in 2014. Stekker nog, ik sluit niet uit als, als, als dit laatste model zoals jij dat schest zo goed bevalt dat ze zeggen, nou, dat blijven we zo doen. Ja, nou ja zoals ik zei het net al ook even, de, de, de, de competitieopzet moet gewoon, moet gewoon veel scherper. Het hockey is de meeste aandacht, is altijd al in de play-offs. Dus het is helemaal niet zo gek dat die competitie wat, wat, wat ingekrompen wordt... en dat je gewoon een uh, ja, sterke league krijgt, zoals de hockey-India-League. In Australië heb je hem al. Ze willen hem bij het hockey ook in Argentinië gaan organiseren voor de dames... want de vrouwen hebben nog geen uh, India-League, zo'n ja. hockey-League. Dus ik denk dat dat helemaal prima is. Een um, um, bijkomend effect uh, van zo'n WK is dat heel veel buitenlanders nu terug zijn naar hun land om zich voor te bereiden op dat uh, WK. Wat voor consequenties heeft dat voor uh, de vaderlandse competitie? Nou, ik ben een absolute voorstander dat er heel veel Nederlandse spelers... gewoon in de Nederlandse competie zitten. Dus ik ben er niet stel... het ging de goede kant op. Alle Australiërs en Nieuw-Zeelanders moesten weer terug. Maar uh, de Belgen en de Pakis komen nu gewoon weer uh, in Nederland. Dus wat dat betreft, het aantal buitenlanders is ongeveer hetzelfde gebleven. Uh, en voor een aantal ploegen was dat jammer. Bijvoorbeeld een club als Lara, die hadden wel drie uh, Australiërs. Een club als Rotterdam hadden een aantal Nieuw-Zeelanders en Australië. Dus die moesten terug. Maar bijvoorbeeld, uh, Bloemen heeft zich versterkt met uh, twee Belgen... En oranje-zwart weer met, uh, met nog een extra pakje staan. Dus die hebben nu drie pakjes in hun ploeg. Dus ja. aan de ene kant wandelen ze weer terug naar hun eigen land. Maar ze komen bij andere landen fietsen ze gewoon bij ons weer in de competitie. Is dat hockeytaal trouwens, een pakje? <laughs> oh, jij hoort ook verder Ja, ja, ja. pakje, ja, sorry. Ja, hoeveel pakjes zijn wij? Paki's? Een pakje staan niet, maar ja, Ik weet niet of, <laughs> of dat hockeytaal is, Hij maakt Paki's een van. Pakistan. staan. Ja, we noemen het een pakje. Ja. Ja. <laughs> Ja, we hebben drie pakjes in jullie. Oh, we hebben er vier. Ja. Uh, tussendoor gaan we even bij Marcella kijken. Want uh, Djokovic, uh, Servië trouwens gewoon, die speelt tegen Wawrinka. En dat is inmiddels nog de vierde set, hè? Ja, nog altijd een breekvoorsprong voor Novak Djokovic. Hij leidt met 5-3 en ze serveert nu dus voor de winst in die vierde set. Zodat hij een vijfde beslissende set afdwingt. Ja, Djokovic uh, is natuurlijk een man met een missie. Want hij moet wel die finale halen. Want uh, ja, Rafael Nadal, de nummer 2 van de wereld, zit hem op de hielen. Uh, hij is dan nummer 1, Djokovic. Maar ja, als je kijkt wie dit jaar het beste heeft gespeeld... dan is dat natuurlijk uh, de Spanjaard. Die heeft negen toernooien gewonnen en Djokovic maar drie. Dus ik kan me voorstellen, als je de nummer één van de wereld bent, ja, dat dat toch niet zo lekker voelt. En dus staat er uh, die nummer één positie op het spel, maar ook toch een beetje trots van Djokovic. En die zal hier kosten wat kost willen winnen. Het is 15 gelijk in die game. 5-3 dus in de vierde set voor Novak Djokovic. Favrinka heeft wel iets van zijn rust teruggevonden. Ging dus even halverwege deze set van de baan. Duurde vrij lang. Ik denk dat hij een hele schone uh, kleding heeft aangetrokken. Want hij was daarvoor woest, gefrustreerd. Brak zijn racket door tweeën. Maar hij speelt nu weer uh, heel rustig. En zal proberen nog deze game een uh, break te forceren. Maar het uh, zit er nog niet helemaal in. Het is uh, 15 gelijk lang rally. We hebben af en toe mooie rallies gezien, maar toch brengt de wedstrijd nog niet waarop we gehoopt hadden. Misschien komt dat dan in die vijfde set. 30-15 uh, ondertussen een foutje van Vavrinka. Uh, en dus uh, is het uh, 5-3 in de vierde set en Djokovic uh, hard op weg naar een beslissende vijfde set. Richard van der Maarden het handbal tussen Aalsmeer en Volendam. Volendam komt iets terug. We hebben negen minuten bijna erop zitten in de tweede helft. Het staat 19-17 in het voordeel van Aalsmeer. Ja, dat toch goed speelt hoor, moet ik zeggen, met veel jonge spelers. En nu ook weer een aanval aan het opzetten is met Wai Wong in het midden. Speelt de bal naar de rechterkant, daar staat Stefanovic. Volendam met aller, ja, allerlei ervaren spelers toch in de ploeg heeft het moeilijk vandaag... Veel gaatjes vallen er in de dekking die normaal gesproken heel goed staat. En ik zei het al, Mark Smets, de coach van Volendam, die nu een time-out uh, aanvraagt. Die begon dit duel met heel veel jonge spelers. En daarna kwamen al die uh, ervaren krachten op de vloer. Zoals uh, Rijgersberg, Joey Duin, Snijders... Jasper Adams, Matthijs Vink. En toen ging het allemaal wat beter lopen bij de landskampioen. Maar echt goed speelt Volendam zeker niet. René Romijn, de coach van Aalsmeer, heeft zijn spelers bij elkaar geroepen. Datzelfde geldt voor Mark Smets. Ook de keepers staan te praten hier in de Bloemhof in Aalsmeer. Time-out dus voor beide ploegen. Met een tussenstand van 19 voor Aalsmeer. 17 voor Volendam. En we spelen nog ruim 20 minuten. Goed, het is uh, half tien. Uh, precies. We gaan even terug naar uh, Marcella. Want uh, ja, het wordt spannend. Met betrekking tot de vierde set. Djokovic tegen uh, Vavrinka. 5-3. Volgens mij zit er een setpoint aan te komen. Is ja, ja, ja, ja. ja, ja. Het is 40-30 en Djokovic serveert en hij serveert ja. een ace. Hij heeft nog niet uh, heel veel aces laten zien, maar nu wel. Marian Vaida, zijn coach, staat op en applaudisseert. Dat was het begin van de wedstrijd, ook anders. Djokovic riep zelfs naar zijn coach, shut up, ik wil niks meer horen. Hij was uh, niet uh, heel erg uh, goed te spreken, maar nu waarschijnlijk wel. Want hij wint dus met een ace, die vierde set. We krijgen een vijfde beslissende set. Mesker, dat um, we gaan even doorpraten met Jacques Brinkman over uh, de hockeycompetitie. Uh, we hebben het over die Pakies gehad en die Spanjaard. En die Belg die hier uh, komen spelen. Um, het, het wordt een beetje dringen aan de top. Uh, hoe schat jij de kansen bovenin in? Voor een ieder? Ja, voor mij is Oranje-Zwart uiteindelijk over, uh, veruit favoriet. Die hebben twaalf uh, internationals kunnen ze opstellen. Dat zijn zes Nederlanders, twee uh, Belgen, drie Pakies en een Spanjaard. Uh, en dan heb je nog uh, Kampong, is een, uh, een van de favorieten. Uh, Rotterdam, uh, Bloemendaal en Amsterdam. Dus van die vijf ploegen moeten we één afhaken. Vorig jaar was dat uh, Amsterdam, die hebben het niet gered. Hmm. Ja, die willen dat dit seizoen natuurlijk toch echt redden. Dus er zal een club uh, het niet gaan redden. Rotterdam is toch uh, wel wat, ge uh, wat gehavend. Hè? Met de spelers die vertrokken zijn, hebben we er wat, wat minder voor teruggekeken. Reinert Wolff zei het uh, zojuist ook in dat uh, stukje. Dus mijn absolute favoriet is Oranje-Zwart. Die, die zijn het ook aan de stand verplicht. Vorig jaar de finale verloren van Rotterdam. En ja, die zijn voor mij uh, gewoon ermee. Ja, morgen al de topper, hè? Uh, OZ Rotterdam. Uh, met uh, Robert van der Horst, mag ik aannemen. Uh, ja, ja kijk. kijk, het is ja, hij is op vakantie. Ja, het is. Het is niet te geloven. Ja, het is een supergoeie hockeyer. We hebben het maar... over topsport in Nederland. Uh... Ik ben het helemaal met je eens. En ik wil die boel je ook niet op stang jagen. Maar het kan natuurlijk gewoon niet. Zo iemand hoort gewoon uh, te zijn. En op zich een topsporter moet ongelooflijk veel werken. Moet ook heel hard rusten met een goed moment. Maar ja, als je een competitiewedstrijd hebt. Ja, dan ben je er gewoon. En uh, ja, het kan niet. En volgens mij uh, vindt uh, heel uh, topsport Nederland. En volgens mij ook al zijn teamgenootjes het niet helemaal uh, normaal. Maar ja, blijkbaar uh, is hij er niet en is hij uh, nog op vakantie, ja, het is uh, heel apart. Ja, is... Tj Tjerk, als je het Davis Cup hebt en je uh, wil <laughs> iemand selecteren... die je zegt, ja, sorry, <laughs> dan lig ik op het strand, ben oh, dan ik er even dan niet. Ik, maak er maar een hele lange vakantie van dan. <laughs> dan, dan is het toch <laughs> gelijk klaar. Maar is dit met toestemming ja. van de club ook? Ja, nee, goed, ja, dat, dat, kijk, het is, het is de beste hockeyer uh, van oranje zwart. En ook een van de betere spelers van Heel zelf al, aanvoerder nood. Dus, dus dan gaat dat natuurlijk altijd. Nou, dan gaan we daar niet te veel uh, over ja, maar juist, zeggen. Juist, maar zo'n jongen moet ze verantwoordelijkheid Nee, pakken. Absoluut. Het is, een, het is een heel slecht, uh, slecht signaal. En uh, het, is, het, het is eigenlijk onacceptabel. En uh, nou, ik heb het al een keer geroepen. Dat wordt altijd. Uh, ja, dit kan niet. En, uh, maar het, het is blijkbaar. Uh, ja, het, het gebeurt gedoogd. Het ja, en uh, ja, het is gewoon een slecht signaal. Dat is het, meer meer kan ik eigenlijk niet meer zeggen. Ja, je gooit hem ook niet uit de club en ook niet uit het Maar zo'n speler hoort natuurlijk gewoon bij de avond van de competitie hoort hij te zijn. Ja, ja maar simpel. vooral voor de speler zelf. Hij moest de verantwoordelijkheid pakken en we zelf weten dat hij er moet zijn. Dat lijkt mij. Ik denk dat hij dat zelf ook wel weet, maar gewoon de kans pakken oh ja. die hij krijgt. Want er is namelijk niemand die tegen me zegt dat het niet mag. Uh, toch? Kan ook nog. De kans wordt hem geboden. Je kan het hem niet eens kwalijk nemen. Nee, ja goed. En, en, en, en hier komt ook weer naar voren natuurlijk nou, wereld, alles voor het wereldkampioenschap. Ja. En uh, ja, die competitie dan maar even op de achtergrond. Maar ik denk zelfs, ik heb op een gegeven moment letterlijk gezegd... van uh, de WK-titel is verder weg dan ooit. Dit soort signalen ja. zijn gewoon niet, uh, niet goed. Uh, wat betreft de competitie, wordt het uh, al jarenlang wordt de competitie beslist... of in ieder geval voor een groot deel beslist op de strafcorner? Is het hockey inmiddels zo geëvolueerd... dat de waarde van die strafcorner is afgenomen? Of is dat nog steeds van heel groot belang? Het is nog wel van groot belang, maar de percentages nemen wel uh, af. Uh, Amsterdam heeft vorig bijvoorbeeld de playoffs niet gehaald. Toen speelde Takema nog bij Amsterdam. Die is inmiddels verkast naar Scharweide. Maar die scoorde toen niet heel veel corners. Dus je hebt nog steeds een goede corner nodig. Bloemen uh, trekt ook Tom Boon aan, de Belgische schutter. Maar je ziet wel dat de keepers steeds sterker worden. Er wordt steeds risicovoller uitgelopen, vol in dat schot. Daar gebeurt ook nog eens een keer ongelukken. Dus je ziet wel dat... Beter Verdedigd wordt. Maar percentages corner zijn nog steeds 20-30%. procent. Dus het is nog steeds een beslissende factor. Nou, en daar uh, heeft Amsterdam ook dit seizoen taken maar weg. Uh, eigenlijk als enige van de top 5 niet echt een top corner. Hmm. met Tom Boon, uh, Kampo met Weustof, uh, Rotterdam uh, met Herzberger en Oranje-Zwart met Mink van der Weer. Eigenlijk de straf nummer 1 uh, van Nederland. Dus ja, Amsterdam uh, zal veel op variaties uh, gaan spelen waarschijnlijk. Waarom is Takema eigenlijk weggegaan? Waarom is hij naar Schaarweider gegaan? Ja, kijk, hij, hij, hij presteerde vorig jaar bij Amsterdam uh, ook al niet helemaal optimaal. Hij heeft natuurlijk ook een behoorlijke knauw gekregen... doordat Van Azzem in 2012 niet mee naar, uh, heeft genomen. En ik denk dat hij gewoon nu zoiets heeft... ik ga gewoon echt nog even een nieuwe start maken bij een club in opkomst. He, ze speelde vorig jaar een beetje op plaats nummer 9. Nou, en hij kan daar misschien net het verschil maken... dat Scherweide misschien een beetje wat meer richting die middenmoot uh, kan komen. En Amsterdam wilde volgens mij ook gewoon niet meer met hem verder... want hij leunt natuurlijk al wel jaren heel veel op zijn corner. En verdedigend uh, ja, was hij en is hij kwetsbaar. Ja, wat Van hem ook verweet. Ja, het ging voornamelijk om de... laten we het er niet meer over hebben... maar vooral de manier van <laughs> ja. communiceren hoe het ging. Maar het klopt, ja, dat ja. was verdedigend kwetsbaar. Ja, ja, ja, ja precies. Goed, nou Hurley en Tilburg nog eventjes tot slot. Uh, uh, die zijn gepromoveerd. Uh, zijn zij goed genoeg dit seizoen, denk je, om het, uh, om het vol te houden? Nee, die... Uh, oh, dankjewel. Ja, ja, nee. Kijk, je hebt gewoon echt... Uh, uh, gewoon goede spelers nodig. En, en, en de internationals zitten gewoon bij die top 5. Dus het is altijd een fantastisch feest... Uh, als zo'n club weer promoveert. Maar je weet... Uh, nu al dat het... Uh, onderin bungelen wordt, zowel voor Hurley als voor Tilburg. Misschien Laren nog een beetje als... outsider die ook nog onderin kan spelen. Want die hebben... ook twaalf spelers zijn ze kwijtgeraakt. En ook weer... een heel nieuw team. Maar ja, dat zijn... echt ploegen die... Uh, en ze hopen misschien... omdat die geen internationals hebben, dat zij... de hele week met dat hele team kunnen treden. En misschien... Ja. nog voor een stuntje kunnen zorgen tegen zo'n topploeg. Ja. Maar ja, nee, dat worden de... Nummers 11 en 12. Ja. Nou goed, we houden je eraan. Dankjewel, Jacques. En een ja. fijn uh, hockeyseizoen uh, gewenst bij deze. En een goede reis naar New Delhi, maar ook al duurt het nog even. We gaan naar het handbal nog eventjes. Als meer tegen Volendam, de mannen Richard van der Manen. Ja, daar gaat het nu echt leuk worden. Een kwartier gespeeld in de tweede helft. En Volendam is helemaal teruggekomen in de wedstrijd. Stond met vijf verschil achter in het begin van de tweede helft, 18-13. Maar inmiddels staat het 20-21 in het voordeel dus van de regerend landskampioen Volendam. Dat eindelijk helemaal bij de les is en laat zien hoeveel klas er eigenlijk in deze ploeg zit. Veel ervaring, heel veel beweging, veel power... Er waren ook heerlijke finale wedstrijden. Eind mei tegen Limburg Lions genieten geblazen. En Aalsmeer dat heeft het een minuut of veertig uitstekend gedaan. Maar je ziet nu toch dat Volendam meer inhoud heeft. En dat ze voor het eerst in de wedstrijd dus op een voorsprong staan. 2021. En ik denk dat Aalsmeer het in het laatste kwartier van dit prestigeduel. Want zo wordt het toch gezien door Aalsmeer en Volendam het moeilijk gaat krijgen. Nu. Een aanval van Aalsmeer wordt ook harder en harder gespeeld aan de kant van. Volendam. Een tijdstraf nu voor een van de spelers van Volendam. En dat betekent dat Aalsmeer dus in overtal komt te staan. 20-21 een voorsprong voor Volendam. En we krijgen nu een strafworp voor Aalsmeer. Alles sportnieuws. Dit is NOS Langs de Lijn. to do and birthday blues dat is 18 minuten voor 9. Uh, over iets meer dan, nou, het zat zijn een kleine 40 minuten. 35 zelfs. Dan uh, wordt bekend welke stad in 2020 de Olympische Zomerspelen mag organiseren. We weten inmiddels dat het gaat tussen Istanbul en Tokio. Dat zijn de kandidaten. Dat um, uh, was de hoofdstad van Japan toch al een grote favoriet. Zo lijkt het. We kijken vooruit met de correspondenten uit die landen. Straks horen we Bram van Vermeulen over de stemming in Turkije. Kjeld Duits, die houdt de situatie in Japan uh, in de gaten. Um, Kjeld, goeiedag. Goedemorgen voor jou. Tokio de topfavoriet, dat zeg ik al. Um, zijn de Japanners daar zelf ook zo van overtuigd? Um, ja, men had eigenlijk al weken het gevoel dat Tokio het zou winnen. Maar de afgelopen weken uh, was er natuurlijk het slechte nieuws van Fukushima. En men dacht, nou het gaat Madrid worden. Dus toen net werd gezegd, gezegd dat Madrid afviel, zag je de kaken van de mensen hier naar beneden gaan van nee... Uh, men is enorm blij. Men denkt dat men het gaat winnen van Istanbul. Leg eens uit waar die favoriete rol van Tokio op is gebaseerd. Ik denk dat Tokio een heleboel sterke punten heeft. Uh, je kijkt naar de financiën, uh, naar organisatie, technologie, de infrastructuur. Uh, Tokio heeft een fantastisch openbaar vervoer. Om de twee, drie minuten is er een trein of ondergrondse... Um, het is heel compact, binnen een straal van 8 kilometer kun je zo'n beetje overal lopend en fietsend uh, komen in, uh, uh, Bij deze Olympische Spelen van 2020 als ze in Tokio komen Veiligheid, um, Japan is één, sorry, Tokio is één van de veiligste steden ter wereld uh, Gastvrijheid, um, steun, de steun voor uh, deze Spelen die ligt heel hoog in een van de opiniepeilingen die zijn gedaan kwam het op zo'n 92%. Toen de Olympische atleten terugkwamen naar Londen, de Spelen in Londen vorig jaar, waren er dus een half miljoen mensen die hen verwelkomden in het midden van een stad, terwijl het notabene een weekdag was. En eh, Japan heeft ook nog nooit een atleet gehad eh, die gefaald heeft voor een dopingtest en dat geldt op het ogenblik toch ook wel als iets heel belangrijks. Ja. En wat ook wel mooi is voor, uh, voor Tokio is, het is een stad met de meeste Michelin sterren, dus voor de mensen die hier straks komen, is het een fantastische plek om uh, de Olympische spelen mee te maken. Ze kunnen zich echt fantastisch goed vermaken. Ja, nou is het natuurlijk heel erg belangrijk hoe je jezelf verkoopt. Uh, zeker bij het IOC. Um, kan jij proberen te schetsen hoe de stad campagne heeft gevoerd voor, uh, voor een eigen kandidaat, kandidatuur? Um, ze hebben zich vooral toegelegd op uh, die veiligheid en uh, de organisatie en de financiën. Um, als je kijkt naar hoe het zich heeft verkocht, uh, noemen ze zich dezelf, zichzelf de veilige keuze. En met de onzekerheid die natuurlijk leeft in de wereld op het ogenblik... Eh, is dat toch wel een belangrijk punt voor een heleboel IOC-leiden. Ja. Als Tokio nou uh, de eer krijgt hè, van 2020, hoe gaan die Japanners dat vieren dan? Ja, eh, het is op het ogenblik midden de nacht hier. Uh, het is nu kwart voor vijf s morgens. En ondanks het feit dat het zo uh, vroeg nog is, zie je dat er nu al een heleboel mensen uh, uh, naar verschillende hallen zijn gegaan om te kijken hoe die verkiezingen gaan uh, uitvallen als Tokio het inderdaad wint, dan gaat het eh, gemeentebestuur of het bestuur van Tokio een feest opzetten voor het gemeentehuis van eh, Tokio. Maar omdat het een zondag is, denk ik dat ook een heleboel mensen gewoon spontaan de straat op zullen gaan. Er zullen een heleboel plekken zijn waar het vandaag gevierd wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan een van de belangrijkste parken in Tokio, Yoyogi Park. Dat is waar het Olympisch eh, dorp stond in 1964. En het zou me niet verbazen als daar vandaag een heleboel eh, feesten gaan Plaatsvinden als Tokio inderdaad gekozen wordt. Goed, we komen uh, later in het volgende uur. komen we natuurlijk uh, bij jou uh, terug. We gaan even kijken hoe het in uh, Istanbul is. Want ik zei al, het gaat dus tussen Tokio en Istanbul. Madrid is afgevallen. We hebben contact met uh, Bram van Meulen, onze correspondent in Turkije. Ja. Um, er was even een grote verwarring over uh, eh, de, de, de, of, of, of, of het Istanbul al geworden was, ja dan nee. Was ja, die verwarring al gewonnen. Ja, precies. Ja. Was, dat, was die verwarring er in Turkije ook? Nee, nou ja, tenminste niet. Ik, ik keek hier gewoon naar de Turkse zenders en uh, die hadden toch wel door dat het over een voorronde ging. Die werd gewoon Tokio, ging meteen door en toen werd het even spannend tussen Istanbul en Madrid. Ik geloof dat er één iemand in Sultanahmet... waar op dit moment de feestelijke bijeenkomst is... waar mensen buiten staan te wachten op de uitslag... er is één iemand geweest die daar in zijn eentje heel hard begon te juichen... en toen gingen al die mensen om hem: nee, nee, nee, dit is nog maar de voorronde. Ja, ja, ja. Goed, Dus er was wel enige vorm van verwarring. Wat jullie, want ik praat even over jullie... wat jullie betreft is het wel de aanhouden wind, hè? Want voor de hoeveelste keer is Istanbul nou wel niet kandidaat? Het is de vijfde keer dat ze het proberen. Vier keer eerder is het onfortuinig geweest... Maar de Turken zijn vasthoudend. Er is hier ook een, een uitdrukking voor. Sabrin Sodor Selam. Dat betekent geluk komt naar geduld. Uh, kijk, ik denk dat de Turken nog nooit zoveel zelfvertrouwen hebben gehad. Misschien wel minstens zoveel als de Japanners vanavond. Dat het deze keer gaat lukken. Istanbul natuurlijk het cliché. ...is een brug tussen twee continenten, Europa Azië. Een economie die groeit als kool. Dat was in elk geval toch een groot voordeel ten opzichte van Madrid... ...dat uh, net is afgevallen in een wegkwijdende economie. Nou, hier gaat het goed. De groeicijfers zijn goed. De stad verandert ziender ogen. Je hebt hier een hele oude stad, maar je hebt ook uh, dat centrum van de stad. Daar komen de skyscrapers de een na de ander... Uh, uit de grond uh, gestampt en het zou dan de eerste keer zijn dat Istanbul hem krijgt. Tokio heeft hem al gehad, de 64, en uh, voor het eerst een stad waarin merendeel moslims wonen. En dat is ook nog nooit gebeurd, dus men denkt dat dat allemaal past in de filosofie van het IOC om zich verder uit te breiden in de wereld en meer bevolkingsgroepen te betrekken bij de sport. Ja. Um, we hebben net gehoord hoe de Japanners er tegenover staan. Die zijn uh, zeer enthousiast over het idee dat de Spelen naar uh, ja. hun komen. Wellicht, zeg ik er nu even bij nadruk bij... voordat ze we weer een ander gerucht de wereld in gaan helpen. Um, hoe staan de Turken daar tegenover? Ja, ik denk dat het heel uh, dubbel is. Ik, ik hoor vandaag uh, toch wel heel veel uh, trots. Uh, maakt eigenlijk niet uit wie je het vraagt. Gelovige Turken of niet gelovige Turken. Men is toch wel heel erg hoopvol... ...dat die spelen bijvoorbeeld uh, het imago van Turkije zouden kunnen veranderen... ...het imago, het vooroordeel dat misschien heel veel mensen nog hebben dat dit een armlastig land is. Ze willen heel graag laten zien dat Turkije meedoet, een van de snelst groeiende economieën ter wereld is. Tegelijkertijd is er ook iets dubbels aan de hand... ...want je weet dat hier uh, eind mei, begin juni enorme rellen zijn geweest op het Taksimplein. En die rellen gingen eigenlijk over... De enorme megaprojecten die door deze regering van premier Erdogan uh, de een na de ander worden gelanceerd. Denk aan hoge snelheidstreinen, een derde brug over de Bosporus, een derde vliegveld. Er wordt zelfs een heel nieuw kanaal parallel aan de Bosporus gegraven. En uh, eigenlijk gingen die rellen erover dat al die megaprojecten worden uitgevoerd zonder enige inspraak. Nou, als er nou ergens uh, een megaproject komt, dan is het wel als je in 2020 de Olympische Spelen mag gaan organiseren. Dus ik zie enigszins twijfel bij al die mensen die hebben betoogd op Taksim. Van uh, de ene kant willen ze die Spelen wel, van de andere kant vinden het ook leuk dat er het, dat het meer over sport en voorsport gaat komen. Maar het zou toch ook weer wind in de zeilen betekenen voor dezelfde regering van premier Erdogan, die op dit moment in Buenos Aires is, hopenend dat ze hem krijgen. Ja. Um, dan uh, doping. Uh, we hoorden net zeggen dat dat in Tokio misschien wel een rol speelt, want er is nog nooit een Japaner ja? uh, uh, betrapt op, uh, op, op doping. Tenminste, dat zeggen ze, dus dat mogen we aannemen. Uh, hoe ja. zit het in Turkije? Nou, dat niet zo goed. Uh, juist in de afgelopen weken zijn er. Uh, uh, grote pagina's volgeschreven over een dopingschandaal uh, binnen de atletiek. Uh, dat speelt zeker uh, tegen bij de Turken. Uh, minister van Sport heeft er een aantal dingen over gezegd. De Buenos Aires hebben gezegd dat ze uh, de wetten gaan aanscherpen... dat ze iedereen strafrechtelijk gaan vervolgen die zich daaraan schuldig maakt. Ook degene die uh, doping zouden verkopen... En van de andere kant denk ik dat ze toch ook uh, hopen dat Turkije wel uh, zeker niet het enige land is in de wereld dat daarmee uh, worstelt. Uh, het is natuurlijk een, een schandaal in de ene wereld. Kijk naar de viel, wielrennerij. Dus ik denk dat ze zich daar niet zo heel veel zorgen over maken. Uh, en ik denk dat ze ten opzichte van, uh, van Tokio, oké, okay, ze hebben geen dopingschandaal gehad. En uh, van de andere kant, uh, Istanbul heeft geen Fukushima. Uh, als het over veiligheid gaat, denk ik dat ze hopen dat ze hun kaarten beter zijn. Goed, we gaan het, uh, we gaan het afwachten. Uh, wie weet heb ik je over een half uur wel uh, zielsgelukkig aan de lijn... omdat om 2020 bij jou in de buurt de zijn ja. kop wordt gezet. Ja. Um, even kijken naar de, de plek waar het allemaal gebeurt. Buenos Aires, Kees Ellemaas, die, uh, die is daar vanzelfsprekend. Uh, het gaat dus tussen uh, Tokio en, uh, en Istanbul. Um, ik begreep dat er um, uh, ruimte was voor de leden om vragen te stellen... over het bid wat ze hebben ingediend. Wat weet je daarvan? Is dat ook gebeurd bijvoorbeeld? Kees, helemaal hebben wij contact? Ja, ik heb wel contact met Kees, maar Kees heeft geen contact met mij, heb ik uh, zo vaak de indruk. Ja, ik hoor, ik, ja, ik Kees, hoor je niet. Ja, daar ben ja. je. Kees, uh, uh, de, ik weet niet of je mijn vraag hebt begrepen, maar ik stel hem voor de zekerheid nog een keer. Ik begreep dat er ruimte was voor de leden om vragen te stellen over het, uh, over het BID, leden van de IOC. Uh, en mijn vraag was of, of jij weet of dat ook gebeurd is. Uh, of op, staan de vertegenwoordigingen die, die vraag hebben gesteld, ja. wil je? ja. Uh, nee, ik, ik kan van hieruit niet zien of dat inderdaad uh, ondertussen gebeurt. Nee, dat, uh, dat, dat, dat zien we hier niet. H uh, ja, hoe, hoe gaat die procedure dan? Hoe, hoe, is, de, hoe is dat nu dan? Ja, ja op, op, op dit moment uh, uh, zien we alleen maar uh, beelden uit de, uit de grote vergaderzaal, maar. Uh... Maar geluid uh, hebben we hier niet. Dus wat daar precies gebeurt, uh, dat, dat is mij eerlijk gezegd niet geheel duidelijk. We zijn gewoon in, in afwachting van de, van de einduitslag. Uh, volgens uh, het officiële draadboek. daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en wie zit er zoal in die vergaderzaal? <laughs> uh, ja, die vergaderzaal, daar zitten, daar zitten alle IOC-leden die, uh, die, die, die mogen uh, uh, stemmen, um, en, en een aantal toehoorders en, uh, en ereleden. Ja, en ik, ik begrijp dus ook hieruit dat uh, die stemming niet openbaar is. Bedoel, je kan wel zien dat er wordt gestemd, maar wat er wordt gestemd, dat weet je dus niet. Uh, nee, klopt dat? Nee, dat, dat, was, dat was ook de verwarring in, uh, en, uh, een tijdje geleden over, uh, over wie er nou uh, door was gegaan en uh, wie er nou gewonnen had. Uh, Jacques Rogge die maakte tussentijds... Uh, een, een deelstemming bekend en, en daar trokken de, de Turken de conclusie uit dat ze hadden gewonnen. Maar dat ging op dat moment over zeg maar, de thai, het, het gelijke spel tussen, uh, tussen Istanbul en Madrid. Daar werd een extra stemming over gehouden en dat, dat won Istanbul. Dus die, uh, die gingen door samen met, uh, met Tokio. Ja. Maar normaal gesproken gebeurt dat nooit. Er ja. uh, wordt dat pas achteraf bekendgemaakt hoe die stemming is gelopen. Dus... Dat was uh, de, de reden voor alle verwarring eigenlijk in, uh, een uurtje geleden. In de wandelgangen daar, hè, wat, uh, wat, wat, wat, wat wordt daar gezegd over de kandidatuur... En, en de strijd tussen die twee, tussen Tokio en Istanbul, wie is dan de favoriet? Nou, voor de, voor de meeste uh, uh, is nog steeds uh, Tokio de favoriet. Uh, aan de andere kant wordt geredeneerd dat de, degene die uh, in, in een eerdere ronde op, uh, op Madrid uh, zouden hebben gestemd... dat die nu misschien richting uh, Istanbul gaan. Dus ja, er wordt uh, wel druk gespeculeerd, maar uh, een duidelijke favoriet uh, is er niet. Het blijft misschien toch Tokio die in eerste instantie al de meeste vinkjes uh, achter de naam uh, had... Uh, en de meesten zeggen toch dat uh, Tokio het minst risicovol is, ondanks uh, Fukushima. Um, maar ja, nog een keer, het, uh, het lijkt toch uh, een, een dubbeltje op zijn kant te worden. En men heeft het er wel over dat het de meest spannende stemming is van de afgelopen jaren. Goed, nou, de uitslag die staat nog steeds over een klein half uurtje. Wat zeg ik, 25 minuten ongeveer, hè? Dan wordt officieel bekendgemaakt wie, uh, wie het gaat worden, toch? Dat staat nog steeds. Dat staat nog steeds. Ja. 19 minuten over 10. 19 minuten over 10, ook hier live <laughs> op Radio 1. Dank je wel, Kees. Gaan we naar okay. het handballen uh, Aalsmeer tegen Volendam. Daar zit nog steeds Richard van der Malen. Ja, het is toch weer leuk hoor. Deze editie van Aalsmeer-Volendam. We zitten in de slotfase van okay. dit duel. 26 voor Aalsmeer. De thuisploeg 25 voor Volendam. Halverwege de tweede helft kantelde de wedstrijd ineens. En kwam de landskampioen sterk terug met een aantal uh, doelpunten op rij. En nu is het uh, voortdurend stuivertje wisselen. Is het leuk om naar te kijken. Is het ontzettend spannend. En wordt, het, uh, wordt eigenlijk elk punt... Daar wordt, wordt om gestreden, wordt hard voor gevochten. Veel rumoer ook langs de kant bij de coaches. Nu een schot van Jasper Adams gestopt door het talent in het doel van Aalsmeer, Jeremy Hoijman. Die ranselt er toch heel wat uit aan de kant van Aalsmeer. Aalsmeer dat veel veerkracht toont. Want ik had verwacht toen Volendam bij 19.20 er overeen ging dat het eigenlijk gebeurd zou zijn met Aalsmeer. Maar ze spelen geconcentreerd. Het team van René Romeijn is taai. En het publiek, het zijn er niet zo heel veel vanavond in verband met de feestweek hier in Aalsmeer. Dat gaat nu achter de ploeg staan, want uh, het is altijd prestige. Het zijn twee rivalen uit Noord-Holland tegenover elkaar. En natuurlijk willen de mensen in Aalsmeer dat de ploeg gaat winnen van Volendam. Dat al viermaal op rij de beste was in Nederland. En als doelstelling ook dit seizoen natuurlijk weer heeft om een vijfde landstitel op rij binnen te slepen. Aalsmeer heeft de doelstelling iets voorzichtiger. Horen bij de beste vier van Nederland. Twee minuten, iets minder nog in dit duel. We gaan een hele spannende slotfase tegemoet in Aalsmeer. 26 voor de thuisploeg, 25 voor Volendam. Over spannende slotfase gesproken de vijfde set tussen Djokovic en Wawrinka, Marcella. Ja, ik kijk naar een uh, topgame die al uh, bijna een kwartier duurt. We zitten op de negende juice. Uh, Novak Djokovic heeft vijf breakpoints gehad op de service van Vavrinka. Uh, maar die weet ze iedere keer weg te werken. Die komt nu op voordeel met een briljante backhand-pasing. Die enkelhandige backhand van uh, Favrinka, wat is die toch goed... En wat is die jongen vooruit gegaan dit jaar? Hij lijkt fitter. Zijn backhand en zijn forehand zijn echt gevaarlijke wapens. Hij ja, heeft toch meer power in de rally dan Djokovic. Djokovic kan sneller spelen, maar de power komt van Favrinka. En hij is mentaal gegroeid dit jaar. Hij staat nu op voordeel. Het is nog maar de derde game van de vijfde set. Het staat gewoon één gelijk. Het enige voordeel van deze wedstrijd bij de US Open is dat die vijfde set maximaal tot een tiebreak gaat. Die laatste uh, lange partij was bij de Australian Open. Toen werd het 12-10 in de vijfde set. Toen won Djokovic. En nu uh, lijkt het weer zo'n uh, monsterpartij te gaan worden. Het is opnieuw Juice. 1-1 vijfde set. Zometeen de ontknoping. Niet alleen bij het IOC, maar ook de laatste set van Djokovic tegen Vavrika In het laatste uur van NOS. Langs de lijn wat ons betreft. Tot zo. In vroege vogels, op safari in je eigen tuinreservaat. Kijk, kijk, kijk, kijk. Een hegemus. Nee, het is een huismus. Uh, Daar, een, een...